5 uur. NPO Radio 1. Met Lara Rentsen. Komend uur in Nieuws In Co hoort u over de criminaliteit die daalt. Toch wil de politie extra geld en middelen. Korpschef Akerboom vertelt straks hoe hij ziet dat het zit. De Russische president Poetin verrast de vriend en vijand met zijn nieuwe nucleaire plannen. Maar wat hebben de Russen nou echt? We bespreken het zo. Doe wat meegens nu met het NOS-journaal. De provincie Flevoland wil dat de grote grazers in de Oostvadersplassen toch worden bijgevoerd. De provincie gaat daarmee in tegen een advies van Staatsbosbeheer. Omdat bezoekers van het natuurgebied zelf dreigden de dieren te gaan voeren. Wij willen voorkomen dat er allerlei soorten eh, voedsel aan de dieren wordt gegeven zonder dat daar enig overzicht bij is. En wij willen ook voorkomen dat er een enorme druk ontstaat... op de mensen van staatsbosbeheer die daar hun werk doen in het gebied zelf. Maatregel blijft de rest van de vorstperiode van kracht. Er is steeds minder criminaliteit in Nederland. Vorig jaar werden minder mensen slachtoffer van criminaliteit. En ook het aantal misdrijven dat de politie registreerde nam af. Dat meldt het CBS op basis van zijn eigen veiligheidsmonitor en politiecijfers. In Noord-Holland en Zuidwest-Nederland was de daling het grootst... Het aantal misdrijven loopt al jaren terug. 15 procent van de Nederlanders was vorig jaar slachtoffer... van geweld, vandalisme of een vermogensdelict. En vijf jaar eerder was dat nog 20 procent. Het Franse OM gaat Marine Le Pen vervolgen... de leider van het rechtspopulistische Front National. De zaak draait om drie foto's waarop te zien is... hoe IS executies uitvoert. Le Pen had de foto's via Twitter verspreid. Als ze wordt veroordeeld kan ze drie jaar cel krijgen en een geldboete. Op Schiphol zijn zeker 178 vluchten geannuleerd vanwege het weer. Ook zijn er veel vertragingen. Op Schiphol waait het hard, waardoor er minder banen beschikbaar zijn. Daarnaast is het vliegverkeer naar Groot-Brittannië verstoord... omdat het daar hard sneeuwt. Bij graafwerkzaamheden bij Vianen is een pot met honderden zilveren en twaalf gouden munten gevonden. Waarschijnlijk komen ze uit de 15e eeuw. Het pot werd in augustus ontdekt... maar details erover zijn vandaag pas bekendgemaakt. De Rijksuniversiteit Groningen overweegt aangifte te doen... tegen de stichting achter de cursus Ik Stop ermee. Mee. Die is bedoeld om mensen te helpen met stoppen met roken. De stichting gebruikt de naam en het logo van de universiteit... in een onderzoeksrapport. Maar de opstellers van het rapport... zijn niet aan de universiteit verbonden of verbonden geweest. De Rijksuniversiteit Groningen is boos... en zegt dat de handelwijze van de stichting achter Ik Stop ermee de goede naam van de universiteit aantast. De IKEA in Amsterdam-Zuidoost is ontruimd vanwege een waterlekkage. Door een kapotte sprinklerinstallatie op het dak stroomde water de winkel in. Mogelijk is een leiding gebarsten door de vorst. Veel klanten waren teleurgesteld dat de winkel dichtging. We gaan samen door de koude bureau walen met mijn dochtertje... maar uh, helaas, we mogen niet naar binnen. En uh, zit u misschien te overwegen om naar een andere IKEA te rijden? Nee, ik ga nu naar huis, het is te koud. <laughs> dus ik uh, kom van het weekend weer terug.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 Nou ja, een handvol dagelijkse files rond Rotterdam en ten zuiden van Utrecht. Maar in de Randstad stelt de spits eigenlijk niet zoveel voor. Maar toch is er genoeg te vertellen. Op de A16 bijvoorbeeld, Antwerpen-Breda, is een uh, veewagen gekanteld, geladen met koeien. Uh, tot 9 uur gaat dat wel duren. De rijbaan is voorlopig dicht tussen de grens en knooppunt Galder. Of eigenlijk op de Belgische c 19 al staat het muur vast. Uitwijken kan bijvoorbeeld uh, via de route, uh, via Bergen-op-Zoom... Op de A28 zijn ze aan het opruimen na een flink ongeluk bij de afrit Nieuw-Leuzen. Ik heb het over de rijbaan naar Groningen. Vanaf Wezep file rijden, 16 kilometer, meer dan een uur ben je daarmee kwijt. Maar dat gaat allemaal niet al te lang meer duren. Over een half uurtje hoopt Rijkswaterstaat de weg helemaal vrij te kunnen geven. De A58, tenslotte Tilburg-Breda. Voor de die met de A16, logisch, bij knoop het galder, 20 minuten in de file.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 NTO Radio 1. NOS NTR. De Russische president Poetin verrast vandaag met nieuwe nucleaire wapens. Nast niet Niemand wilde met ons praten. Niemand luisterde naar ons. Luister nu maar naar ons. Al dus Poetin. Rentsen nieuws en go. Dat waren ook woorden die hij uitsprak. Poetin gaf aan dat zijn land begonnen is met het ontwikkelen van een nieuwe generatie raketten en dat ze die ook aan het testen zijn. Het zijn wapens waar tegen geen raketschild bestand zou zijn. Al dus Poetin. Hij deed zijn uitspraken tijdens de jaarlijkse toespraak in het parlement. Correspondent David Jan Godfroy in Moskou. Hij hebt geluisterd naar die toespraak, gekeken ook. Um, hoe heb jij daarnaar geluisterd, David Jan? Ja, ik moet je zeggen dat ik nogal verbaasd was. Want uh, normaal gesproken laat Poetin de harde taal aan anderen over. Maar nu trok hij uh, zelf enorm van leer. We zijn la, jarenlang gecoeioneerd, zei hij. Niemand wil naar, naar ons luisteren. Je hoorde het zojuist al. Naar, naar onze bezwaren die werden verworpen. De bezwaren te, tegen het raketschild van de NAVO. En nu is de maat vol. Wie niet horen wil, die moet maar voelen, was zijn boodschap in het kort. En het ging dus met name... Ja, als een, dit, dit was met name een reactie op dat raketschild van de NAVO, die eigenlijk Russische kernwapens uh, uh, min of meer nutteloos maakt. Want die worden uit de lucht gehaald door dat schild. Mm. Nou is er, als je kijkt naar de geopolitiek van dit moment... heel veel aan de hand. Maar er zijn ook verkiezingen eind deze maand in Rusland. Verklaart dat deels ook de opstelling van Poetin? Ja, deels natuurlijk wel. Hij heeft niet voor niks deze toespraak tot het Russische parlement... uitgesteld tot kort voor de verkiezingen. Normaal gesproken... wordt die toespraak in december gehouden. En dit is een boodschap waarmee die het grootste deel... De, de handen van het grootste deel van de bevolking... wel op elkaar krijgt. Maar de boodschap... is toch vooral aan het Westen gericht, denk ik hoor. Aan de Amerikanen en aan de NAVO. Een reactie, zoals ik zei, op het uh, raketschild... Waar de, waar, die Russen, waar de Russen echt mee in hun maag zitten. Uh, maar wat hij ook wil zeggen... Uh, is dat ik... ik ben de komende, de komende zes jaar president... van Rusland. En dit is wat je kunt verwachten. Een harde opstelling van Rusland... Rusland, een zelfbewust Kremlin, dat ondanks tal van binnenlandse problemen... zijn plaats op het wereldtoneel wil bevechten en wil behouden. Dat is de boodschap die, die uh, Poetin aan het Westen wil, uh, wil verkondigen. Mm -hmm. En weet je wat hij met die wapens zou willen doen? Moeten we het zien als avondswapens, of juist niet? Nou, ik denk dat hij er voorlopig niks mee wil. De, de, de meeste worden nog niet eens geproduceerd. Maar hij wil vooral dat ze in, in Washington en in Brussel weten dat Rusland ze heeft. Of dat ze er snel aan kunnen komen. Ik zie Poetin echt geen derde wereldoorlog ontketenen. Maar het is net als in de Koude Oorlog. Hè. Elke reactie die roept een. Tegenreactie op. En voor je het weet, dat je weer in een, een wapenwet loopt. waar je heel moeilijk kun, uit kunt komen. Mm -hmm. Want laten we wel wezen: dit, is, dit zijn geen verdedigingswapens. Dit zijn aanvalswapens. en nog wel nucleaire aanvalswapens. Nou, Poetin heeft gezegd dat ze gebruikt zullen worden. niet alleen als Rusland wordt aangevallen. maar ook de bondgenoten van, uh, van Rusland. En dan denk je gauw aan, aan landen als Syrië en Iran. En ik denk, ja, toch dat de NAVO zich nu wel verplicht zal voelen. om met een antwoord te komen. En dat is die wapenwetloop waar ik het over. Ja, dankjewel David-Jan. We praten door hierover met Peter Weininga. Die is veiligheidsadviseur... verbonden aan het Haag Centrum voor Strategische Studies... en zelf jarenlang actief geweest bij de luchtmacht. Meneer Weininga, u ook goedemiddag. Goedemiddag. Kunt u ons vertellen wat het voor wapens zijn... waar Poetin het vandaag over had? Ja, het zijn wapens die inderdaad... in een experimentele of in een testfase verkeren. Het ene gaat om een kruisluchtwapen... wat heel laag en heel hard... Uh, uh, op zijn doel af zou gaan. Uh, volgens uh, Poetin heeft het een wereldwijd bereik. En het andere uh, wapen uh, uh, zou je wel als een hypersonische uh, raket kunnen zien. En hypersonisch, dat betekent dat eigenlijk dat hij meerdere malen uh, de uh, snelheid van het geluid kan uh, uh, passeren. Uh, uh, ja, en dat is een wapen wat eigenlijk uh, tot op zeer grote hoogte moet worden gebracht. En dan als het ware een hypersonische glijvlucht op zijn doel af zou moeten gaan. Mm -hmm. Ja, en beide wapens, daar zegt hij van dat die met atoomkoppen kunnen worden uitgerukt. En dan heeft hij nog genoemd een, een soort van, uh, ja, uh, autonome onderzeer. Hè, dus een, een, een, een, een uh, onderzeertje uh, zonder bemanning. Een soort onderwaterdrone uh, waaraan... eigenlijk. Ja, een soort waar aan ook een, een atoomwapen zou kunnen worden uh, bevestigd. En die met zeer grote snelheid, en dan moet je onder water denken aan iets van uh, rond de 50 kilometer per uur... en dat is behoorlijk snel onder water, uh, op zijn doel af zou kunnen gaan. En ook met een enorm uh, bereik. Mm -hmm. Maar ja, wel met, zijn, een, met een uh, kleinere uh, kernkop dan? Dus die zou je, nou ja goed, als je dat zou willen, nou ja, mobieler kunnen inzetten. Ja, het ligt eraan wat voor uh, wapen, type wapen erop wordt gezet. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar een, uh, een thermonucleair uh, uh, wapen... dat kan zeer klein van omvang zijn... maar toch al tientallen megatons uh, uh, qua explosieve kracht ontwikkelen. Dus... Uh, klein is een relatief begrip hier. Ja, ja. Um, um, maar ja, niet te min. dat zijn wapens als ze volledig tot wasdom komen... en inderdaad operationeel uh, kunnen worden ingezet... zijn dat gevaarlijke wapens. Ja. Zijn er meer landen die dit soort wapens hebben op dit moment? Um, het is bekend dat de Amerikanen ook bezig zijn... met het ontwikkelen van hypersonische wapens. Uh, of ze al uh, met uh, onderwaterdrones uh, bezig zijn, dat weet ik niet. Maar uh, het is wel bekend dat er meerdere landen... Uh, zeer grote interesse hebben in met name hypersonische technologie. Uh -huh. Omdat je dan... Hè, dan moet je je voorstellen dat een wapen... als dat bijvoorbeeld van Moskou, vanuit Moskou zou worden afgevuurd... dan kan het binnen een kwartier in Londen zijn. En dat is toch wel heel erg snel... Uh, dat is ook een wapen wat erg moeilijk te onderscheppen zou zijn door uh, verdedigingssystemen, zoals inderdaad het raketschild. Uh, dus ja, dat, dat is wel een, een serieuze bedreiging, als het zover komt. Ja, want hoe waarschijnlijk is het dat Rusland echt over deze wapens beschikt? Kunt u dat inschatten? Nou, we weten dat ze ermee bezig zijn. Ik bedoel, dat is al in feite ook door inlichtingendiensten. Uh, uh, gemeld, westerse inlichtingen die ze hebben geconstateerd... dat ze met deze technologieën uh, bezig zijn. Tot nu toe was de inschatting dat het Westen verder is... met het ontwikkelen van dit soort wapens. Met name met hypersonische wapens. Maar ja, um, uh, het feit dat Poetin dit zo nu naar buiten brengt... kan mogelijk ook duiden op uh, het feit dat zij uh, onlangs... Uh, behoorlijke vooruitgang hebben geboekt. Mm. Maar ja, aan de andere kant, het kan ook bluff zijn... Ja, bluf bluff die we ook wel zien vanuit Noord-Korea bijvoorbeeld. Er is ook retoriek ja, gaande ja. tussen Amerika en Noord-Korea. Dat gaat dan ja. over wie de grootste knop heeft. Kan dit een reactie ja. zijn op al die nucleaire oorlogstaal die we de afgelopen tijd hebben gezien? Ja, deels is uh, David-Jan, die refereerde al even aan het, uh, uh, uh, uh, het raketschild. Ja, van de, uh, de NAVO. Wat door, wat door president Bush destijds is uh, uh, opgericht waarbij hij ook een, een, een strategisch uh, wapenverdrag uit 1972 heeft opgezegd. En dat is er altijd toch wel een behoorlijk pijnpunt voor Poetin geweest. Dus daar is dit zeker een reactie op. Hij verbindt dat er uh, eigenlijk ook wel aan. Maar daarnaast heeft on, uh, president Trump onlangs aangekondigd dat die Amerikaanse... Uh, Kernwapenarsenaal gaat moderniseren. En bovendien is in Amerika weer een discussie op gang gekomen... om over het beperkt gebruik van kernwapens te spreken. Ja, dat zijn allemaal dingen die Poetin natuurlijk ook heel goed registreert. En, en die ook uh, mogelijk tot deze reactie leiden. Maar dit lijkt, dus... toch, lijkt toch verdacht veel op een nieuwe wapenwetloop... zoals we dat zagen tijdens de Koude Oorlog... waar landen elkaar proberen te overtreffen met allerlei nieuwe wapens. Ja. Daar lijkt het inderdaad op. De vraag is, die ik wel heb voor mezelf... en die ik nog niet kan beantwoorden, of dit nu een daadwerkelijke wapenwetloop is? Met andere woorden, hè, gaan er werkelijk capaciteiten... aan beide kanten worden ontwikkeld die, om tegen elkaar op te bieden? Of is dit een soort van uh, war of words? Hè? Dus uh, sterke uitspraken doen, uh, waar redelijk wat bluff in zit... om de ander toch vooral uh, zoveel mogelijk te proberen te intimideren? Um, ja, dat weet ik nog niet. Dat vind ik erg moeilijk in te schatten op dit moment. Ja. Ligt u hier wakker van? Nee, niet meteen. Ik weet dat, kijk, Poetin uh, heeft zeker niet uh, uh, de bedoeling... om het Westen uh, militair te veroveren. Uh, hij uh, heeft tot nu toe eigenlijk laten zien... dat hij ervoor kiest een verdeel- en heersstrategie... Uh, uh, op het Westen los te laten door middel van... Uh, inderdaad, uh, cyberaanvallen door middel van desinformatie, mm. door middel van allerlei sociale netwerken die hij probeert te beïnvloeden. Waarbij die onzekerheid za uh, zaait en verdeeldheid. En dat onderstreept hij met militair machtsvertoon. Waarbij hij altijd uh, zeg maar toch wel uh, de, de, het modernste wapentuig laat zien wat hij in handen heeft. We weten echter niet of. Uh, of, of dat allemaal representatief is voor de totale capaciteit van zijn krijgsmacht. Met andere woorden, of hij inderdaad ook in staat is om zoveel te mobiliseren en dat in te zetten um, um, um, tegen bepaalde militaire doelen. Ja, en we weten ook niet of dat echt zijn bedoeling is. Nee, precies. Ja, ja dat gaf David-Jan Godfra ook al aan. Dank, meneer ja. Weidinga, veiligheidsadviseur... verbonden aan het Haag Centrum voor Strategische Studies. Nog even terug naar Apeldoorn natuurlijk, naar het WK-baanwielrennen. Sebastien, jij hebt goed nieuws, geloof ik, hè? Want de twee Nederlandse dames die ik heb zien rijden in de achtste finales van het individuele sprinttoernooi. hebben allebei gewonnen. En dus door naar de kwartfinales van vanavond. Laurine van Riesen was te sterk voor een Française. Niet de trouwens, de wereldkampioenen bij de junioren. Mathilde Gros, talent dus voor de toekomst. Maar Van Riesen drukte haar voorwiel net iets eerder tegen de eindstreep aan dan die Française. En Shanna Braspennings, gisteren tweede op de teamsprint. won van Mirjam Welten. die gisteren met de Duitse equipe die teamsprint. Won. Dus wat dat betreft behaalde Braspennings nu een, een sportief revanche op die nederlaag van gisteren. Allebei dus door naar de kwartfinales vanavond. Maar als ik dan zie dat Laurine van Riesen daarin moet gaan rijden tegen Christina Vogel. Ook een Duitse. De wereldkampioene en regerend Olympisch kampioene. Ja, dan wordt dat wel heel moeilijk voor van Riesen. Braspennings treft een uh, jonge Duitse uh, dame. Grabos, Paulien-Sofie Grabos. Maar goed, we zien ze vanavond dus weer in actie. Net als Matthijs Bugli en Harry Lavrijzen in de halve finale. ...van het Keirin-toernooi, Zeg maar het groepssprinten. En we krijgen ook nog Wim Struetega in actie. Medaillekandidaat bij de rit in lijn. Bij het avondprogramma op de tweede dag van dit wereldkampioenschap... ...baanwielrennen in Apeldoorn. Wilmoor, goed nieuws, dankjewel. René Passet, heb jij goed nieuws? Nou, niet echt. Ja, dat de A28 uh, weer vrij is... dat is dan wel een lichtpuntje... van Amersfoort naar Groningen. Dus die lange file tussen het harde en de Afrit nieuw 17 kilometer, die kan nu gaan oplossen. Maar een nieuw ongeluk dient zich aan. Op de A27 Utrecht-Breda. Een ongeluk met een vrachtwagen ook. Bij Noorderloos, drie kwartier al file rijden vanaf Hagenstein. De rechte rijstrook is dicht. Dus ja, het is op dit tijdstip natuurlijk heel druk... op de weg naar het zuiden vanuit Utrecht. En de A16, die blijft voorlopig dicht... bij knooppunt Galder, vanaf Antwerpen naar Breda... Mensen kiezen een alternatieve route, rijden bijvoorbeeld via Bergen op Zoom. En daar staat ook al bij knoop het Zoomlands een half uur file rijden op de A4. Nou, hier is het goede nieuws dan. Nederland wordt steeds veiliger. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal geweldsdelicten bijvoorbeeld is gedaald de afgelopen jaren. Daarmee wordt een trend doorgezet, in feite van de jaren daarvoor al. Maar we moeten wel waakzaam blijven, zegt de hoogste politiebaas Erik Akerboom... tegen verslaggever Joris van der Kerkhof. Meneer Akenboom voelt u zich veilig? Als uh, burger voel ik mij veiliger in Nederland. En gelukkig ook veiliger dan de afgelopen uh, zes, zeven jaar. Want we zien gelukkig dat die criminaliteit op straat daalt. We zien wel ook dat mensen ons wat vaker bellen. En niet een beetje, fors vaker bellen om onze hulp in te roepen. Maar ik zie ook, en dat vind ik belangrijk ook... de waardering voor de politieman en vrouw neemt toe. Hoe merkt u dat? Of hoe merkt de politieman dat? Wij uh, doen natuurlijk niet alleen maar vrolijke dingen voor de mensen... maar wij merken dat zelfs als we mensen uh, bekeuren of aanspreken op hun gedrag... dat toch de waardering er is. En uh, onderzoek op onderzoek wijst uit dat als, men, als mensen vragen... wie kun je nou rekenen, dat men op de politie kan rekenen. En gelukkig, want dat is een grote waardering voor politiemensen op straat. En dat voelen ze dan ook en daardoor voelen zij zich veiliger... en dat heeft dan ook weer zijn invloed op de burgers? Nou, uh, politiemensen maken natuurlijk ontzettend veel mee dag in dag uit. En dat is niet altijd dankbaarheid. Maar het mooie is wel dat uh, ondanks... Dat we soms mensen bekeuren en aanhouden. Uh, maar doen wij ook heel veel werk wat je niet in cijfers terugziet. En dat is mensen helpen, dat is zaken voorkomen. En dat wordt zeer gewaardeerd, ondanks die grote werkdruk. Er zijn dus meer mensen die bellen, maar er zijn minder mensen die aangifte doen. Nou begreep ik uit uw presentatie dat dat ook komt doordat je bij een aangifte DigiD moet gebruiken. Nou ja, dan schaf dat maar af, dan dat DigiD gebruiken. Het is een vraag. Nou, ik denk dat het een heel goed teken is dat mensen ons meer bellen. Maar het heeft ook soms te maken met het feit dat de problemen op een ander veld liggen... Uh, die niet opgelost worden. En dan belt men de politie. Maar het goede nieuws is dat men dus vertrouwen heeft... Kijk, wat, waar we wel zorg om hebben, is dat de aangiftebereidheid afneemt. En we hebben die informatie van mensen natuurlijk keihard nodig. Niet alleen om zaken zaak op te lossen, maar vooral ook te weten... waar de problemen liggen in de samenleving en dan ook te kunnen zijn. Ja. En dus, we, we, we, hoe gaat u dat oplossen dan als er minder aangifte gedaan wordt? Nou, we zullen erop blijven hameren uh, de, hoe belangrijk het is. Maar het is nog belangrijker om successen te laten zien. Met name in de samenwerking en ook aan burgers te laten weten... wat we met hun zaak gedaan hebben. En uh, dat zullen we blijven doen. En we zullen ook het blijven makkelijker maken om aangifte te doen. Dus als DigiD het probleem is... dan zullen we daar de komende tijd mee aan de slag gaan om dat makkelijker te maken. Het is op zich wel onhandig voor u dat u zo'n positief verhaal heeft. Hè? Als u meer politieagenten wil en meer geld wil. Ja, maar het is ook goed om door de cijfers heen te kijken... naar wat mensen bezighoudt. En wat zien we dan als we daar doorheen kijken? Als je uh, dan kijkt, dan zie je dat de criminaliteit zich uh, aanpast, verschuift... naar een plek waar geen aangiftes meer worden gedaan. Als het gaat om uh, terrorisme, de dreiging met terrorisme... als het gaat om fraude, als het gaat om ondermijning. En dat zijn zaken waar we heel veel energie aan, uh, aan besteden. En het tweede is dat een heel belangrijk signaal is... dat mensen ons 300.000 keer vaker voor spoedmeldingen bellen... dan is er toch wat gaande waar men die hulp voor politie nodig heeft. En dat merken collega's iedere dag. En het is heel belangrijk dat dat signaal ook doorklikt. Maar als je dan door die cijfers heen kijkt... dan is het dus helemaal niet zo veilig met die ondermijning... en met al die andere voorbeelden die u net gaf. Nou, het is veiliger op straat. Het is op het internet uh, misschien wat onveiliger aan het worden. En op het terrein van ondermijning is het heel moeilijk om vast te stellen... wat er nou precies gebeurt. En daar moeten we niet alleen veel meer van weten... maar daar moeten we meer grip op krijgen. En die ondermijning, hoe legt u dat uit? Nou, het is voor die ondermijning uh, van groot belang dat de georganiseerde criminaliteit die daarachter zit... dat die niet alleen in Nederland wordt aangepakt... maar samen met het bedrijfsleven en burgers... maar vooral ook internationaal. Want wij zijn daar maar een spelertje in een grote wereld. En daar nou loopt u zo naar buiten in de onveiligste stad van Nederland, Den Haag. Hoe gaat dat? Nou, zelfs in Den Haag wordt het veilig. Hoor. Dat is dus een goede zaak. Nieuws en go. 9 minuten voor half zes. Heeft u ook geschatst vandaag? Of eh, ja, misschien blijft u liever lekker bij de verwarming of de houtkachel zitten. De een houdt ervan natuurlijk. En de ander moet er niks van weten, van die schaatskoorts. Het zou in de genen kunnen zitten, dachten wij. Of misschien wordt het wel van generatie op generatie doorgegeven, zoals bij Piet Talsma. Hij is 71 jaar en heeft drie Elfstedentochten gereden. Fantastische. Zijn kleinzoon is negen jaar oud en had nog nooit op natuurijs geschaatst. Samen gingen ze op pad vandaag en Mark-Robbie Visser mocht mee. Hoera! Yay. Zaken is negen jaar oud... Hij woont in Amsterdam, maar hij logeert nu bij zijn opa en oma. En opa en oma hebben een orgel staan. Ja, dat klopt. Ik zit thuis op piano. Mama ook, dus ken ik wel een paar liedjes... die ik uit mijn hoofd, die ik ja. op het orgel ook kan spelen. Maar nu gaan we iets anders doen. Ja, schaten. Heb je zin? Ja! Ik ook. Ik ga even naar opa, Piet Talsma. U bent al helemaal uh, in vol ornaat. Ja, ja. U hebt ervaring met uh, buitensport, hè? Nou, Tel eens. O, zeker. Ja, ik schaatsen vooral uh, natuurlijk. Ja, dat is al een hele oude historie. Als, als kind van vier werd ik door mijn vader uh, op de gracht gezet hè, met een stoeltje. En dan uh, moest je je maar redden. Ja, en zo is het gekomen, hè? de, de boeren slootjes eerst langs... en steeds de grenzen verder uh, uittrekken. Ja, uiteindelijk uh, tochten rijden, dat is ook het mooiste wat er is. En de tocht, der tochten natuurlijk, heb ik ook gereden. U hebt er drie in de benen zitten, ja, toch? Ja, ja, precies. Ja. Drie Elfstedentochten. Ja, ja klopt, ja. ja. Fantastische ervaring. Wat zeg je, zaken? Ik denk niet dat ik de toch ga halen tot nu toe. Nee. nee. Waarom denk je dat? Nou, ik ben nog niet supergoed, maar ik kan wel... Ik kan wel wat, zeg maar, maar niet super zoals opa vroeger kon. Want jij zit ook op les, toch, schaatsles? Ja, ja bij de rap baan. En wat leer je daar dan op schaatsles? Daar leer je dan hoe je pootje over moet doen, hoe je eieren legt, hoe je je voeten bij elkaar houdt. Eieren legt? Volgens mij is dat een andere cursus. Opa, weet u wat het is, eieren legt? Ik Eierenlegd. heb geen, geen flauw idee, nee. Oh, nou, dan moeten we dat straks op het ijs maar eens even zien wat dat is, eieren leggen. Kan, ja. Ben je goed in eieren leggen? Ik vind zelf dat het wel beter kan, maar het, ik kan het in ieder geval wel. Hé, hey, maar Zaken, jij bent negen uh, jaar oud. Heb jij al ervaring met buiten op schaatsen? Ik, ik heb nog nooit op geschaatsen. Nee, volgens mij één keer eerder, maar toen was ik nog heel klein en toen kon ik nog niet schaatsen. Dat was in 2012 dan, denk ik. Toen was er ook ijs. Ja. Maar toen was jij vier of vijf. Ja, toen had ik nog zulke schaatsjes met twee ijzer tussen op één voet. Het lijkt me leuk dat hij dit als herinnering later nog kan ophoesten... Ja. Dat hij met opa toch een keer op zo'n kanaal heeft geschaatst. En opa wordt natuurlijk. Ik, ja, opa, ik, ik hoor mezelf nu. Uh, <lacht> maar ik word natuurlijk ook al een behoorlijk stukje ouder. Dus ik weet ja, niet of. Mogen opa, we ja. weten hoe oud opa is? Ik ben 71. Ja, ja. Maar goed, alles werkt nog prima. Ja? Dus uh, ja. Alleen de angst om te vallen, die wordt wel een klein beetje groter. Ja. Maar goed, ach, gewoon blijven staan. Waar gaan we naartoe, opa Piet? Ja, we gaan in de buurt van Beldschut Daar ligt een kanaaltje. Daar kan je altijd heel snel terecht. En daar ben ik gisteren ook geweest. En toen lag er ook nog wel wat open. Maar je komt daar inderdaad 100 meter naar rechts, zal ik maar zeggen. En ook weer 100 meter naar links. Het is dus een rondje. Kijk, wat een rondje? Dat was... Ik wacht even op het ijs. Nou, heeft... Gaat euh... ja, ze naar Londen? Die heeft van die kliksysteemtjes, dat is handig. Ik heb nog de ouderwetse hoge noren. En dan moet je eerst even de knoop wat losser maken en zo. En... Recht toe, recht aan noren. Ja. Precies, dat is wel zo stevig. Zaken is er al op. Ja. Ja. We kunnen wat... Hoe voelt het zaken? Heel fijn. Voelt het anders dan op kunstijs? Uh, ja, ja. ja. Wat is er anders? De kou. Ja. De ja, het is, uh, ja, hier is het fantastisch natuurlijk, dat riet. En kijk nou, zo'n zo plaatje ook, hè. Zaken, zie je dat wel? Al die mooie, mooie rietvelden. En, en uh, zit... we hebben de wind mee, joh. Er zitten ook me meer ribbeltjes dan bij de Jaap-Ede. Ja, daar is die weer. Zaken, ik was nog iets vergeten aan jou te vragen... Wat is dat nou, een ei leggen? Nou, Weet je nog dat we het daar net over ja. hadden? Begin je met je voeten bij elkaar, gaan ze uit en weer naar binnen. Oh, dus je doet je voeten naar buiten en weer naar binnen? Ja, dus je houdt je voeten eerst bij elkaar, gaan ze naar buiten. En waar is het ei dan? Dat leg je dan! Het is een Gewoon... ding om diep te gaan zitten. Ja. Om, hè? Heeft hij het ja. goed gedaan? Ja, fantastisch. Zo net, man. Hij ging echt goed tegen de wind in. Hoort leuk zaken? Ja. Mooi zeg, voor het eerst op natuurreis. Een echte belevenis voor de negenjarige Sake en zijn opa Piet. En voor Mark Robbie Visser natuurlijk, die ook even mee mocht. Hoe? het was koud. Meteen de discussie over de dieren in de Oostvaardersplassen. Die is weer helemaal terug. De natuur zijn gang laten gaan of toch ingrijpen. Is het nou natuur of cultuur? We hebben het er straks over. En ons belangrijkste verhaal om zes uur gaat over drugshandel in Zuid-Spanje. Daar wordt het echt een probleem. Het wordt groter en groter. La Ninea is nu de grootste Europese dorp.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 Het is half zes, tijd voor door het meegezetten het LOS journaal Vanwege de moord op de Slovaakse journalist Jan Kusjak en zijn vriendin... heeft de politie huizen doorzocht van de italiaans slovaakse zakenman Antonin Vadala. En ook zijn zeven mensen opgepakt. Of ook Vadala is gearresteerd is niet duidelijk. De provincie Flevoland wil dat de grote grazers in de Oostvaardersplassen worden bijgevoerd. Nu is dat verboden, maar veel bezoekers negeren dat verbod... en gebruiken voer dat niet goed is voor de dieren. En ook wil de provincie de medewerkers van staatsbosbeheer beschermen. Die werden de afgelopen dagen bedreigd. De criminaliteit in Nederland blijft afnemen. Vorig jaar werden minder mensen slachtoffer van criminaliteit... en ook het aantal misdrijven dat de politie registreerde nam af, meldt het CBS. In Noord-Holland en Zuidwest-Nederland was de daling het grootst. Het Franse OM gaat Marine Le Pen vervolgen... de leider van het rechtspopulistische Front National. Ze heeft foto's verspreid via Twitter... waarop te zien is hoe IS executies uitvoert. Mocht Le Pen worden veroordeeld... dan kan ze drie jaar cel krijgen en een hoge geldboete. Dank je wel, We gaan naar het weer. Gert Diemstra, we hoorden net Zaken en Opa Piet op het ijs. Met die snijdende kou, je hoorde het gewoon door de microfoon heen. Dat is vandaag echt gevoeld, hè? Ja, de mensen die buiten zijn geweest, die hebben dat ongetwijfeld gevoeld. Het scheelt natuurlijk hoeveel kleren je aan hebt, of je er ook echt iets van voelt. Mm. Maar uh, ja, je merkt het natuurlijk toch wel. Uh, die wind maakt het voor het gevoel erg koud. En die wind die blijft nog wel even doorgaan. Dat is op dit moment zo, maar ook vanavond en vannacht blijft dat zo. En morgen? Ja, morgen ook nog wel wat, maar ik denk wel dat er een uh, Beaufort afgaat. Dus dan is het niet meer zes tot acht, wat we vandaag eventjes hebben gehad. Maar dan is het uh, meer vier tot zes, misschien net zeven hey. morgenochtend nog. Dus het wordt iets aangenamer, iets minder uh, onaangenaam, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, vannacht gaat het weer stevig vriezen. Min zes tot min negen, de laagste temperatuur in het noorden van het land. En ook die wind blijft vannacht gewoon waaien. Dus uh, ook vannacht is het gewoon koud buiten. Um, morgen dus in het noorden nog wat zon. Maar vanuit het zuiden komt er steeds meer bewolking opzetten. En dat heeft te maken met een naderend front vanuit het zuiden. Uh, aan het eind van de middag, zo tegen een uur of vier, kan het in het zuiden ook wat gaan sneeuwen. Uh -huh. En ja, morgenavond trekt die sneeuw dan langzaam naar het noorden. Um, maar het komt niet verder trouwens dan halverwege het land. Dan zaterdag, uh, ochtends in het noorden nog matige vorst. In het zuiden sneeuw en min drie. Overdag grote verschillen. Ook zondag hebben we nog grote verschillen. Het is nog onzeker hoe snel die dooi gaat doorzetten. Kijk, dankjewel. Gerrit Hiemstra, u krijgt ook nog de verkeersinformatie natuurlijk. René Passet. Door de afsluiting van de a 16 E19 vanuit Antwerpen naar Breda... Staat het daar al een tijdje stil tussen Meer en Knooppunt Galder. Mensen gaan natuurlijk een alternatief zoeken vanuit Antwerpen. Rijden via Bergen op Zoom. Nou, daar nu ook al drie kwartier vertraging op de A4... tussen de Belgische grens en Knooppunt Zoomland. Dus ben je nog wat verder weg ergens in België... dan zou ik overwegen om misschien wel via Maastricht te rijden. In de Randstad staan minder files dan normaal. Dat heeft natuurlijk te maken met de voorjaarsvakantie. Maar er is wel een ongeluk gebeurd op de A16. Breda-Rotterdam bij de Van Brienoerbrug. De rechterrijstok is daar dicht. Vanaf knopend Riederkerk al drie kwartier vertraging nu naar de A20 toe. De A27, een ongeluk met een vrachtwagen bij Noordeloos is goed voor meer dan een uur vertraging van Utrecht naar Breda. Op de A28 Amersfoort-Groningen is de weg vrij... maar het rijdt nog steeds langzaam tussen het harde en zwolle Noord. Ten slotte, de A58 Tilburg-Breda gaat naar de A16. Bij knoop het galder, nou, daar ben je toch wel een half uur mee zoet... voordat je überhaupt de A16 opkomt. Hoe lang blijft u nog wonen op die koude vloer? Tonzon vloerisolatie voor de warmste vloer... en de beste oplossing bij vochtproblemen. Vraag nu een kosteloze inspectie aan van uw kruipruimte... en ontvang vrijblijvend een offerte op Maat. Ga dus snel naar tonzon.nl.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 Vijf minuten over half zes. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co. En ik neem u mee naar de provincie Flevoland. De discussie over de dieren in de Oostvaardersplassen. Nou, die wordt al dagen gevoerd, heeft het ook kunnen horen, in Nieuws en Co. Nu worden de grote grazen zoals de edelherten, runderen en paarden toch bijgevoerd. En dat nieuws valt goed bij de vele ecotoeristen. Dat vind ik heel goed. Vind je heel goed? Ja. Waarom? Uh, omdat ik vind uh, dat het uh, niet nodig is dat dieren uh, nodeloos hoeven te lijden. Ik denk dat het wel beter is om dat dan gecontroleerd te doen. Uh, alleen als je kijkt naar het gebied is het wel heel erg kaal. Terwijl het vroeger heel begroeid was met bomen en alles. Waardoor er ook veel meer beschutting was. Dus ik denk dat dat ook wel pleit om te kijken naar hoe je het gebied zou moeten beheren. Wat vind jij ervan? Dat de dieren weer bijgevoerd worden? Ik vind het wel goed, want ze kunnen ook niet lijden. Want dan uh, vind ik het gewoon zielig, want hier kunnen ze amper ook eten. Er is heel Eten hier. Ja, ja maar dat is de natuur, hè, zeggen heel veel mensen die tegen dat bijvoeren zijn. Ja, dat is wel waar. Maar het is wel, wel goed dat ze het doen. Want anders kunnen de dieren gewoon lijden en dan, ja, dan sterf, uh, kunnen ze hier, kun je hier ook niet meer kijken naar de dieren. Goedemiddag, meneer. U komt aanrijden bij de plassen dag mevrouw. Ja. Om naar de dieren te kijken. Ja. Nou wordt net bekend dat uh, ze weer gaan bijvoeren. Hoe mag dat? Wij zagen een stukje terug ook een hoop wortelen over dat hek gegooid. Maar we zagen een hoop van die paarden en die, die hebben niks eten. Hè. En dat is toch wel erg dat je die, die laat een mens nog geen eens honger laat als een beest. Hè. Waarom zou je die beesten dan? Ik bedoel, die hebben ook recht op leven. Ik heb zelf, ben zelf lid van de, de vogelbescherming. En ook dat, als je de, ik, ik heb ik weet niet veel Vogels verschillende vogels en ik ben ze maar aan het eten geven. Dat is fantastisch gewoon voor dieren te zorgen. Nou, even een paar fotootjes maken, mevrouw. Ja? ja? Mm. Er is uh, zojuist bekend geworden dat er uh, toch uh, bijgevoerd gaat worden. Oh ja? Wat ja. vindt u ervan? Hartstikke goed. Is dat goed? Ja. ja Staatsbosbeheer zegt, zegt juist dat het helemaal niet zo goed is om bij te voeren. Ja, dat is toch onzin? Of niet? Als wij honger lijden, dan worden we ook bijgevoerd. Toch? Ja, dus, dus u vindt het een goed idee? Ja, want uh, ik kom zelf uh, bij, uit Velp. En als je dan langs de Hooglandrunde rijdt... dan hebben ze hele grote uh, uh, hopen met, uh, met, met bieten liggen om bij te voeren. Dus waarom zullen deze besten niet bijgevoerd worden? Nou, we zijn even naar binnen gegaan, want het is buiten wel ontzettend koud. Marcel van Dun, woordvoerder van Staatsbosbeheer, ja, u bent nu gaan bijvoeren. We zijn het gebied in geweest om bij te voeren. We hebben een grote vrachtwagen met hooi besteld. Die is aangekomen en met de tractoren gaan we de balen nu op zeven verschillende plekken in het grote gebied neerleggen. Ja, met tegenzin. Nou, met tegenzin, uh, wij zijn geen voorstander van bijvoederen. Wij vinden dat ja, het, het is gevaarlijk is voor, voor, voor de dieren. Ze staan juist in de winterstand. En als ze nu in één keer gaan eten, dan ja, denken ze dat het weer tijd is om te eten en nageslacht uh, te maken. Waardoor je volgend jaar heel veel nieuwe dieren hebt. Aan de andere zijde is het, kant, is het zo dat de provincie het uh, besluit heeft genomen. Wij zijn een uitvoerende organisatie. En we begrijpen ook wel de argumentatie uh, om juist de rust weer een beetje treur terug te brengen. Uh, dat de provincie dit besluit genomen heeft. De provincie heeft dit besluit niet alleen genomen voor de dieren. Hè, maar ook voor, de, nou ja, voor jullie eigen veiligheid de mensen van staatsbosbeheer. De provincie heeft het besluit genomen inderdaad, vooral om de orde en veiligheid uh, te waarborgen. En we hebben ook wel gezien dat bij ons heel veel mensen ook boos zijn. We hebben honderden boze reacties binnengekregen. We zien uh, de situatie langs de hekken ook. Uh, dus in die zin is het wel een goede maatregel dat op deze manier de geest weer terug in de fles komt. Jammer dat het alleen voor uh, de dieren waar de mensen voor gestreden hebben het uiteindelijk een minder goede oplossing is. Ja. Marcel van Dun van Staatsbosmeer was dat... in gesprek met verslaggever Ewout de Bruin daar bij de Oostvaardersplassen. Bij mij aangeschoven is Peter Jansen. Hij studeerde bos- en natuurbeleid aan de Wageningen Universiteit... is dus nu docent journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Ede. En hij promoveerde op een interessant thema. Een proefschrift over framing nature... waarin hij een link legt tussen religie en beleving van de natuur. Meneer Jansen, welkom. Dank je wel. De grote gazes mogen worden bijgevoerd... maar dan wel op regie van de provincie Flevoland. Wat vindt u daarvan? Nou, ik vind het vooral interessant om als je die uh, al die mensen hoort, uh, welke beelden daar een uh, rol spelen. Er is. Het, nou ja, de, vooral de, de broekers vinden het natuurlijk ziedig. Ze uh, zijn het ook wel met het eens dat het misschien niet helemaal natuurlijk is. Stad-Bosbeer geeft natuurlijk ook aan van hey, het is eigenlijk heel slecht voor de dieren. Ja. Dus eigenlijk zie je alleen maar natuurbeelden een rol spelen. Natuurbeelden, in die zin dat, uh, ja, je hoort het kind ook zeggen, hè? Uh, beesten lijden. Um, ze zullen sterven. Maar ik hoor continu het, het, het lijden van de dieren komt terug. Ja, als je, als je, als je goed naar dat soort uh, communicatie luistert... dan zie je dat het niet zozeer om de natuur zelf gaat... maar over hoe wij zelf ons verhouden tot de natuur. Hoe we ja. erover denken. En dat kindje dat wordt geraakt door het lijden van dat beestje. Ja. En dat beïnvloedt zijn of haar opvatting... over hoe die vindt dat eigenlijk uh, met die bieren omgegaan moet worden. En, en hoe kijkt u dan naar het beeld van staatsbosbeheer? Wat brengen zij naar buiten? Nou, die, die die pakt natuurlijk gewoon de, de, de, de feitelijke kant, zou je kunnen zeggen. Die zegt van, hé, hey, voor de dieren is het juist goed als je het niet doet. Ja. Want je verstoort hun eigenlijk natuurlijke ritme. Als je erbij gaat voeren, denken ze dat ze weer in het voorjaar zijn. Uh, dan uh, gaat de paringsrieten uh, uh, weer uh, van gang. Dus hun zeggen eigenlijk van, hé, hey, het zou beter zijn als we het niet doen. En laten we het bij de echte te zaken natuur houden. Ja, ja het, het is nu onder druk van de bezoekers en, en mensen die bijvoeren... Uh, is nu dit besluit genomen... Kunt u verklaren waarom dit zo leeft bij mensen? Nou ja, de natuur is natuurlijk altijd emotie. Uh, dat zie je als het over bomen gaat, uh, kappen in in, in gemiddelde straten komt er ook altijd heel veel emotie bij kijken. Ja, maar hier zijn mensen bedreigd ook. Nou, hier is ja, nou, Er exact, zijn boswachters bedreigd. Het is wel echt uh, aan de agressieve kant toe. En ik denk dat het hier ook wel een beetje raakt aan wat je zou kunnen noemen wat mensen echt heel erg belangrijk vinden, wat, wat, wat je zou kunnen zeggen het, het heilige. Ze worden hier geraakt van er gebeurt iets. De natuur vinden ze belangrijk en, en blijkbaar. Uh, vinden ze dat er iets moet gebeuren... omdat ze dat zo belangrijk vinden voor hunzelf. En even refereren naar mijn eigen onderzoek. In mijn onderzoek heb ik ook wat altijd met mensen, bezoekers gesproken. En dan zie je ook dat mensen in de natuur... hele bepaalde ervaringen opdoen die van hun betekenis zijn. Dus als er natuurlijk iets gebeurt met de natuur... dan refereren ze dat vaak aan hun eigen ervaringen. En dan, ja, dan krijg je een soort emotie. Nou, wordt er al jaren een verder discussie... tussen staatsbosbeheer en bezoekers... over het al dan niet helpen van de dieren daar. <tus> ik moet zelf zeggen, ik ben er regelmatig voor de vogels. Maar als ik dan kijk naar die dorre vlakte... dan is het ook een... Best wel een pijnlijk, ik vind het een heel pijnlijk beeld. Nou, dat is heb ik jou ook weer een, een bepaald beeld? Nou ja, blijkbaar heb jij een bepaald beeld in je maar hoofd. Maar het van... is een dorre vlakte daar... waar ja, volgens mij voor die beesten niet zoveel te halen valt meer. En terwijl ze daar zogenaamd in het wild leven. Nou ja, dat is natuurlijk interessant. Hè? Want wat, wat vind je wild? Wat vind je echt de natuur? Uh, wat is je nou, eigen staat referentie? staat de hier zegt dat het, dat het zogenaamd een wild wild gebied is. Dat bood ze ze na. Nou ja, interessant. Toen ik hierheen reed naar de studio... zat ik even snel op, op nu.nl te kijken. En dan zie je dat berichtgeving daarover... ook eens een kopje echte natuur staan. Waarbij mensen aangeven dat hey, dit is geen echte natuur want het is eigenlijk opgesloten. Dus ze kunnen niet goed bewegen. Ja. Ze kunnen zelf niet op zoek naar gebieden om um, nieuw eten te vinden. Nee, die verbindingswonden zijn, zijn, zijn ingewikkeld in die zin. Nou ja, ingewikkeld is dat de politiek heeft besloten... dat daar geen geld meer voor was, hè? Ja, precies, Weet ik nog. Ja, Oosterwold, ja. Ja, dat ja. zou er komen, maar dat is er niet gekomen. Um, het beeld is van het staatsbosbeheer... aan de andere kant ook dat het he, wilde natuur is, dat zei ik al... en dat dieren zich moeten kunnen bedruipen dat de dood daarbij hoort. Ja. Is, is, dat, iets, is dat een nieuwe manier van denken? Nou, je ziet zeg maar sinds, sinds de jaren negentig dat het Nederlands natuurbeleid een soort verandering uh, plaatsvindt, dat we zeggen van hé, we wilden wildernis natuur willen we creëren. Hè? Dat wordt nieuwe natuur, natuurontwikkeling is daaraan verbonden. En we zien natuurlijk op verschillende plekken in Nederland dat dit soort projecten uh, van de grond komen, waarbij we zeggen van hey, de natuur moet zich zelfstandig kunnen bedruipen, en waarbij dan dit erbij zou horen, maar nou, je ziet tegelijkertijd dat het niet voor, door iedereen gepruimd wordt en het natuurlijk ook weer afhankelijk is van wat je echt de natuur vindt. Zeg maar kun je over deze beesten die daar spreken uh, zijn dat wilde uh, runderen of zijn het ook uh, gewoon landbouwhuisdieren? Om het zo te zeggen, ja. Want, en het is is dit ontwikkeld door um, wie heeft dit bedacht dat dit zo moest? Nou, de Oostpaans Plas is natuurlijk is destijds door de mijn project van Frans Vera. Uh, ontwikkeld, als ik het goed heb. En toen ik natuurlijk min of meer natuurlijk ontstaan hebben. Ze een vlakte die, die, die, ja. die leeg was. En toen zag men mooie ontwikkelingen. Toen is men dat in gang gaan brengen. Maar goed, in het algemeen zie je dat sinds de jaren negentig maar, uh, natuurontwikkeling een, een, een trend is. Of een, een beleidsuitspraak is van de regering. En hebben ze verschillende plekken aangewezen. In het kader van de ecologische hoofdstructuur. Om dat soort dingen te ontwikkelen. Hè. En dat is voor de mensen? Om te kunnen... Nee, maar ook voor de natuur, de natuur zeg maar. te kunnen beleven. Of, of ook, ook, dat zie je later opkomen. Maar het belangrijkste is natuurlijk... de eerste reden was biodiversiteit. Van hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze biodiversiteit... onze draagkracht van onze natuur afdoende is... zodat we uh, die beesten voldoende kunnen laten leven. En dat ja. biodiversiteit niet afneemt. Ja. Dat is niet helemaal gelukt bij de Oostvaardersplassen. U, u legt in uw onderzoek een link tussen secularisatie van de samenleving... en de natuur als, als een soort nieuw paradijs. Is, is het ook onze nieuwe kerk geworden? <tiedacht> nou ja, dat, dat, dat, dat, zover ga ik dus inderdaad niet in mijn proefschrift. Maar ik vind het wel een interessant fenomeen om te, om te zien... dat heel veel mensen in de natuur iets zoeken... wat ze uh, elders niet kunnen vinden. Ervaringen opdoen. Waar een bepaalde religieuze diepte in zou zitten. En ze doen ervaringen van, van wat ze ervaren als heilig, als, uh, als, als hoger. Uh, en je ziet daarin dat, dat, dat wel steeds meer mensen dat als een nou ja, nieuwe zondagochtendactiviteit zien. Terwijl ze vroeger bij wijze van spreken naar de kerk gingen. Ja, dus en, en daar doen ze een nieuwe, bijna spirituele ervaring op, zegt u. En vinden ze betekenis misschien? Ze vinden vooral betekenis in het leven. He. Ze worden geconfronteerd inderdaad met, met, met dood, met, met lijden, met mooie, uh, bijvoorbeeld een zonsondergang of een. Mooi uitzicht dat ze stil Ze komen tot rust. Ze, ze, ze vluchten als het ware uit de hectiek van het, van het dagelijks leven. En vinden daar uh, weer. Uh, ja, herpakken zich weer. Of ze gaan actie voeren als ze uitgemergelde dieren zien. Of ze gaan actie voeren. Maar inderdaad, ik ben inderdaad wel heel benieuwd. Dat weet ik in deze case niet. Maar ik ben heel erg benieuwd als je deze mensen die ze net geïnterviewd hebben. van hey, wat hun eigen ervaring met de natuur zijn. en wat dat, die invloed van die ervaring is. van hoe ze nu naar die natuur mij gaan. Maar gaat kijken. u hier onderzoek naar doen, of niet? Nou, als u me geld geeft. Nee, <laughs> hey, dat heb ik niet, helaas. Nee. Moet u bij een ander uh, uh, potje zijn, alles wou ik zeggen. Ja, maar... ja. <laughs> ja. Dank u wel. Marcel van Dun van Staatsbosbeheer hoorde u eerder en hier in de studio Peter Jansen. Hij studeerde bos en natuurgebied aan de Wageningen Universiteit. De verkeersinformatie nog eventjes. René Pacet. Ja, nog steeds rond Breda en Rommeltje Lara... omdat de A16 en 19 dicht is vanuit Antwerpen naar Breda. Er is een veewagen gekanteld. Gaat nog lang duren hoor, tot 9 uur, denkt Rijkswaterstaat. Dus rijd rijdt toch maar om via Bergen op Zoom. Ook al kom je op de A4 ook in de file. Er speelt nog een probleem. De A27 Utrecht Breda bij Noorderloos... meer dan een uur in de file na een ongeluk. Rij vanuit Utrecht via de A2. We gaan naar Denemarken. Het land wil van de ghetto's in de steden af... en heeft een bijzondere aanpak bedacht. De Deense minister van Justitie kwam eerder deze week... met een plan om misdrijven in ghetto-wijken... zwaarder te bestraffen dan in de rest van Denemarken. Vandaag blijkt dat niet alleen de straffen anders gaan worden... in ghetto-wijken. Correspondent Rolien Kreton. Coralie legt eerst eens uit. Wat wil de Deense regering nog meer doen om van die ghetto's af te komen? Ze hebben een hele lijst uh, gepresenteerd vandaag met 22 maatregelen... waar de regering wil onder andere uh, bewoners in deze ghetto-wijken uh, meer gaan spreiden. En dat, uh, de, er zijn relatief goedkope huurwoningen in deze wijken. En dat betekent dat nieuwe bewoners in de bijstand... Uh, die worden geweigerd, dus die mogen niet meer in deze ghettowijken gaan wonen. En als je dat toch doet, uh, ja, dan wordt je bijstand gehalveerd. Dus in de praktijk zal niemand dat doen. En een andere maatregel is dat ouders in deze wijken worden verplicht uh, om hun kinderen vanaf één jaar uh, naar de kinderopvang te brengen. En dat is voor 30 uur. Per week. En als ze dat niet doen, dan worden ze gekort in de kinderbijslag. En de regering uh, die zei vandaag dat ze dat doen omdat uh, ja, veel kinderen die in deze buurten uh, opgroeien, uh, die uh, hebben ouders uh, die ja, geen of nauwelijks Deen spreken. En de kinderen moeten bovendien uh, een verplichte taaltest doen. Als ze beginnen met de basisschool, dat is in Denemarken met uh, zes jaar. En als ze dan te slecht Deen spreken, dan mogen ze niet beginnen op die basisschool. Huh? En dit zijn dus allemaal regels, wetgeving... die alleen geldt voor bewoners uit deze immigrantenwijken... die op die ghetto-lijst staan, niet voor de rest van de Denen. Ja, dus dan wordt er eigenlijk verschil gemaakt tussen personen. Hè? Kan dat gewoon, dit soort maatregelen invoeren voor één wijk? Nou, niet gewoon. Ze hebben hier lang op uh, gezeten. Maar dit kan volgens de Deense wet. En het breekt natuurlijk wel inderdaad met ja, fundamentele uh, rechtsprincipes. En er zijn ook wel juristen die zeggen dat dit niet kan volgens internationale afspraken en conventies. Maar het mag volgens de Deense wet. En Deense regering zegt ook... ja, het zijn inderdaad radicale maatregelen... en het liefst zouden we iedereen gelijk behandelen... maar uh, we accepteren geen uh, zelfstandige gemeenschappen binnen Denemarken. En het doel heiligt de middelen. En dat doel is over twaalf jaar uh, geen ghetto's meer in Denemarken. Want, kan je voor ons eens een beeld schetsen? Wat, wat verstaat Denemarken onder ghetto's? Wat voor problemen zijn daar bijvoorbeeld? Nou kijk, de regering komt jaarlijks met een zogenaamde ghetto-lijst. En die stellen ze dan op aan de hand van criteria uh, die definiëren wat een ghetto is. Uh, ja, en dat wordt dan gedefinieerd met een hoog aantal bewoners met een buitenlandse achtergrond. Een hoog aantal mensen in de uh, bijstand, veel criminaliteit. En volgens die uh, definities heeft Denemarken op dit moment 25%. ...ghetto-wijken. En die wijken... ...die worden in Denemarken beschouwd... ...als afzonderlijke... Gemeenschappen. Uh, Denemarken, als je Denemarken vergelijkt met andere landen heeft het land weinig immigranten. Uh, maar je kunt wel zeggen dat de afgelopen 35 jaar het aantal immigranten relatief sterk is gestegen. Um, maar ja, relatief weinig uh, immigranten en de problemen zijn niet zo groot. Maar de regering zegt, ja, juist daarom moeten we er nu wat aan doen. Okay. Uh, dit willen we niet accepteren. Rolien Kreton over verregaande maatregelen in Denemarken... om daar ghettos tegen te gaan. Rolien, dankjewel. Testing, one, Wat mensen weggooien na gebruik heeft hij weer opgeraapt en bij elkaar gebracht. Afval wordt kunst in de handen van Jan Hendrikse. Met zijn 82 jaar geldt hij als jongste lid van de zogenaamde nulgroep. Daar hoorde ook Hendrikse stadgenoot en leermeester Jan Schoonhoven bij. Alles en niets, zo heet de tentoonstelling die vanaf morgen te zien is... in het Stedelijk Museum in Schiedam. Jeroen Wielaert sprak er met een paar samenstellers en de oude meester zelf. In de New Yorkse supermarkt kosten de pork chops 1,99 dollar, de sugar. 1,59 en de Rice 2,99. Het staat allemaal op grote vellen en die hangen in Schiedam. Colin Huizing. Ja. Het leven van de straat, het leven van de wereld waar we in leven, komt keihard het museum in. Hij had het gewoon van die supermarkt meegenomen. Hij neemt het mee en dan is het klaar. Het is heel mooi. En hij laat het weer op een nieuwe manier zien. Hij toont het naast elkaar in een serie. Daar zie je hoe mooi dat eigenlijk is. Ja. En... De, de, een repeterende serie. Zie je in een andere zaal. Zien we dat in een enorme wand vol met hondbalplaatjes. Zoals wij die kennen van voetballers. Inderdaad. Verzamelen. Verzamelen. Het assembleren. Het weer opnieuw samenbrengen. En het laten zien van wat het is. En hoe mooi het eigenlijk is. Wat, je, wat er om je heen is. Dat is wat je steeds weer ziet in het werk van Jan Hendriksen. Ja. En als ik dan aan die vellen van de supermarkt denk. Dan is het geen ready made. Maar ready hung. Anton Medissen. Ja, dat klopt. Uh, Hendrikse uh, ritueel speelt ook een grote rol. Uh, hij bezocht wekelijks een supermarkt, maakte een selectie, hing het op. Dus in feite, hij heeft ook vaak het woord ready found gebruikt. Dus niet zozeer ready-made, maar ready found. Wat hij vindt, is zijn kunst. Alles en niets. In Schiedam staat ook weer die stapeling van kratten met flessen, die al te zien was in 1962 in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Jan Hendriksen. Een kunstenaar ziet zijn eigen werk terug op zo'n overzichtstentoonstelling. Misschien wel tientallen jaren niet gezien. Wat is dan de emotie? Ik was heel onder de indruk. Als ik geld zou hebben, heb ik toch alles best terug willen kopen. He? Dat is toch wel een, een compliment voor het werk, vind je niet? Nee? We kijken er met verbazing naar. Of uh, van, goh, wat een vakmanschap. Nou... Of, of, of, van wat, wat, van. De, of wat deed die jongen toen? Ja... Ik, ik was wel verwonderd dat ik dat al zo vroeg deed. En een heleboel dingen die ik toch niet meer heb gezien zo. Uit de jaren zestig meestal. Gewoon denk ik, god, dat is toch wel leuke werken zijn dat. Jammer dat ik die nooit meer heb gezien. Wel leuk noemt hij het. Maar wat was het in essentie? Ik noemde het spelen. Nou ja, het is, het is wel serieuze kunst. Het is net zo serieus als Rembrandt. Ja, je wil iets maken. Ik denk niet dat het iets te maken heeft met spelen. De naam Warhol valt ook in deze context. Zagen jullie elkaar toen ook al? Of was Jan Hendrikse eerder in het gebruik van het alledaagse? Nou, misschien ook wel was ik eerder. Maar Warhol is een typische popart-fenomeen. En ik, ik maakte geen popart. Voor mij was het nooit kritisch. Ik heb nooit kritische kunst gemaakt. Poparten maakte altijd iets met een boodschap. Dat kan een, een leuke boodschap zijn of een ironische boodschap. Ik heb dat nooit gedaan. Ik heb dat altijd maar, wat ik zag, wat mensen gebruikten... heb ik gewoon eigenlijk allemaal netjes naar elkaar gezet. Dus Warhol zei mij toen helemaal niks. Zeggen we maar, nog niet veel, maar toen zei het me helemaal niks. Zien, meenemen en er iets mee doen. Ja, dat is precies. Zien, meenemen en er iets mee doen. En natuurlijk, uh, uh, ja... Ook wel denken, God, dat heeft ook geschiedenis. Die dingen zo, euh, laten we zeggen kurken, wijnflessen, champagneflessen. Euh, die heb ik ook langs Terrein gevonden in de, in de vroege jaren zestig. Ja, die vind je dan, en dan is natuurlijk een geschiedenis, is het natuurlijk. Mensen die drinken graag een glas wijn of champagne. Misschien wel, zit er een huwelijk achter? Wie weet? Dat interesseert me toch wel. En dat zit er ook wel achter in het werk weggegooid en toch vastgehouden, behouden. Ja, eigenlijk een nieuwe waarde gegeven. Het zijn de simpele dingen die iedereen gebruikt. Ja. Alles en niets. Ja, ja alles alles en niets. Dus dat is ook een beetje zero natuurlijk. Waar ik natuurlijk ook een tijdje lid van was. Maar... Nul. En, en nul natuurlijk, precies hetzelfde, ja. In Schiedam is ook iets heel nieuws vrezen staat daar gewoon een blank houten tuinhuisje met een kurklavine die eruit komt. Ja, Jan uh, heeft het idee opgevat om een vakantiehuisje te plaatsen op zaal. Het is bijna een soort van horen van overvloed. En daarin zullen we nog een aantal elementen aanbrengen... waardoor het een, straks een complete flitsende installatie wordt. Wat is het verhaal? Ja, er zit echt geen verhaal bij. Ik, ik, ik, ik hou van dat huisje... En ik hou van kurken en nu komt er nog een hele grote kerstverlichting komt er nog in en om en overheen. Dat zijn drie dingen die ik erg graag gebruik. En die heb ik maar eens een keer gecombineerd, maar verder is er geen, geen, geen boodschap, niks. Ik vond het leuk. Ik word er blij van om te zien. En ik hoop dat iedereen het leuk en blij wordt, blij wordt van te zien. Huh? Jij bent er ook blij van? Ja of nee? Hartstikke. Ja, zie je het? <laughs> ja, is toch wel goed om te zien. Al die kaartjes, al die, uh, die kurken, dat huisje zo, een beetje schuin staan en zo. Veel licht komt er nog, heel veel LED-licht komt. Dat heb ik wel allemaal uit uh, New York meegebracht, want uh, daar flikkert het een beetje meer. Het is een beetje meer gevarieerd dan hier in Europa. Het mooie ervan is, iedereen heeft het in zijn handen of in zijn huis... maar nooit in zo'n combinatie. Nee. In, in New York heb ik veel kurken. Ik heb heel veel kurken in Antwerpen. Maar, en ook veel licht. Maar ik heb dat nooit zo uh, gecombineerd. Hoi, vanaf morgen in het Stedelijk in Schiedam. Tijdens onze radiovakantie hadden we onvergetelijke podcastontmoetingen met Sylvia Witteman, Henny Vriente en Jessica Deurlacher. Maar de taalstaat is weer terug op de radio. Met Thomas Lieske over de taal in zijn nieuwe boek De Vrolijke Verrijzenis van Araco. Met de eerste kandidaat in de zoektocht naar de beste leraar Nederlands van Nederland en België. Met Gideon Samson over zijn hilarische kinderboek En met René Appel. Hij bespreekt de TNA van Kjeldnuis. De Taalstaat met Frits Spits. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. 5 Live Taalstaat. Het nieuws van alle kanten.